met het NOSjournaal. 60 balkons van appartementen in de Beredaanse wijk Heuvel zijn onveilig. Uit onderzoek blijkt volgens Omroep Brabant dat ze door betonrot niet meer voldoen aan de gestelde eisen. De appartementen zijn gebouwd in de jaren 50. Bewoners hebben nu het advies gekregen om alleen in het uiterste geval het balkon op te gaan en zware plantenbakken te verwijderen. De balkons worden binnenkort gestut en daarna verstevigd. In Polen zijn vier mensen om het leven gekomen... bij een brand in een flat in Wrocław. Een andere man is in het ziekenhuis opgenomen met rookvergiftiging. Volgens een buurvrouw had ze de brandweer al om één uur s'nachts gewaarschuwd... omdat ze een verontrustende geur in het trappenhuis rook. Maar na een korte controle vertrok de brandweer weer. Enkele uren daarna stond het appartement in lichter Zowel de politie als het openbaar ministerie... doen nu onderzoek naar de oorzaak van de brand.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 Na de eerste dag van het NK Allround in Heerenveen... gaat Marcel Bosker aan de leiding. Na de 500 en 5000 meter heeft Bosker een voorsprong... van 1 seconde en 60 honderdste op Douwe de Vries. Bij de vrouwen wordt het klassement aangevoerd door Joy Beunen. Ze won de 500 meter en werd derde op de 3000 meter. De 19-jarige Beunen wordt op de voet gevolgd... door Carlijn Achterreekte en Melissa Wijfje. Zowel de mannen als de vrouwen schaatsen morgen de 1500 meter. Het weer is bewolkt en vooral in het noorden is er regen. Het is een graad of zeven. Het waait flink. Vanavond en vannacht is het overal regenachtig. Ook morgen dan wisselvallig met vooral s ochtends regen... bij opnieuw zo'n zeven graden. Later op de dag gaat het vooral aan zee flink waaien. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Ja.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 Jaren geleden dus van Banana Rama en uh, Van Boy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. Daarmee werd het uh, zes of bijna 7 minuten over 4. Zandvoort, welkom terug. Het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, en het, uh, terwijl de studio weer een beetje in een rustiger vaarwater is gekomen, ja. gaan wij lekker nog een uurtje door met Zandvoort op zaterdag tot 5 uur. En wat gaan we het laatste uur doen? Nou, uiteraard natuurlijk Pit Report. Ondanks de winterstop in de wereld van de Formule 1... zijn er toch wat nieuwtjes die wij u niet willen onthouden... tijdens Pit Report om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En deze week luistert hij naar de naam Beer. Een Beer uh, is echt een pracht van een beest... en uh, verdient uiteraard ook een eigen thuis. Dat om half vijf. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. Nou, dat heeft natuurlijk uh, veel te maken met frekkel... Triggel, Triggel, de winnaar. De winnaar van uh, de gouden uh, lookie Leo, van uh, de mooiste reclame. En onder het motto van samen een straatje om... Oh. om kwart voor vijf het gedicht van de week. Mooi. Nou, ik ga zeker luisteren zo dadelijk uh, naar je, Albert-Jan. Genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. ZFM-live.nl, daar kijk je live mee in de studio. En dit is ook zo mooi, hè? Een Zandvoort zit eraan. Ja, wat Maria Eldering, ze doet ook mee aan deze plaats. En ze komt zo nu en dan nog gewoon in Zandvoort. Deze maakte ze met Gerard Allerliefste. Moi qui ai vécu sans J'ai fait mon plein de crépuscule, je devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait sa humble Je rends mon âme, la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre. En ik ben Vivre, vivre. C'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloren laat. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. van Gerard Alderliefste, tezamen met Maria Eldering. Zij bespeelde de viool bij deze single Laat me die is juist horen. Tijd voor Max, daar traden ze met deze single een tijdje geleden op. De zaterdag. deze van uh, Roadsport en de Cuddly Toy. Ik heb al een paar keer promotie gemaakt hè, van uh, brengen uh, Lookie terug op uh, televisie. De petitie uh, die gestart is die, uh, door twee uh, Radio 2 DJ's. En uh, ja, daar willen wij uh, van uh, CFM ons ook wel hard voor maken. Dus even kijken of, uh, of, of hij er nog is, uh, die uh, Lookie de Leeuw. Dus even kijken hoe dat klinkt hoor. Nou ja... Volgens mij, FM, we... Race Radio, <laughs> Pit Report. Pit Report. Maar het was het wel, Lucky de he. Het is uh, bijna kwart over vier en we gaan hem doen, de Pit Report. Stevige kritiek uit de hoek van Eddie Irvine. Formulig, formu voormalig Formule 1-coureur Eddie Irvine voelt, er voelt nog weinig voor de Formule 1. De viervoudige Grand Prix-winnaar noemt het voorspelbaar saai en te veilig. Ik kijk niet meer naar de Formule 1 omdat ik uh, verveeld raak. Het is ongelooflijk saai, Aldus Irvine. De rauwe rand is er vanaf. Het is alleen maar veiliger geworden. Dat is op zich een goede zaak, maar het is te ver gegaan. De sport heeft zich ontwikkeld tot iets waarvan iedereen zich afvraagt... hoe we hier terecht zijn gekomen. Het is slap en oninteressant. Ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel moeten het ontgelden. Vettel wordt zwaar overschat. Tijdens de race is hij te veel gefocust op de andere coureurs... waardoor een botsing bijna altijd onvermijdelijk is, aldus de Brit. Hij heeft vier wereldtitels op zijn naam staan, maar ik zie hem niet als kampioen. Lewis heeft veel meer talent dan Sebastian Vettel... maar hij komt niet in de buurt van bijvoorbeeld Michael Schumacher, aldus Irvine. Lewis wint races, maar over concurrentie kan je niet spreken. Hij heeft gewoon de snelste auto. Volgens Irvine zou het de sport goed doen de, als autofabrikanten voortaan geweerd zouden worden. Ze zouden alleen motorleverancier moeten zijn. Als ze een eigen team krijgen, geven ze gigantisch veel geld uit. Vervolgens vertrekken ze weer omdat ze niets meer te bewijzen hebben of omdat ze een flater geslagen hebben. Nou, dat is onvervalste kritiek uit de hoek van Eddie Irvine. Dan Schumacher, en dan hebben we het. Schumacher veroverde. Eh, Ferrari heeft Michael, Schu uh, Mike, Mick Schumacher. Opgenomen in het opleidingsprogramma. De 19-jarige Duitse coureur krijgt de kans om zich te ontwikkelen onder de hoede van de Italiaanse Rennstal, waarvoor zijn vader Michael grote successen vierde in de Formule 1. Schumacher veroverde vijf van zijn zeven wereldtitels in de rode bolide van Ferrari. En dan heb je het over een periode van 2000 tot en met 2004. Voor iemand als ik, die Mick al uh, kent sinds zijn geboorte, geeft, uh, uh, geeft het vanzelfsprekend. Een speciaal gevoel om hem te kunnen verwelkomen bij Ferrari... al dus teambaas Mattia Benotti... die al bij Ferrari werkte toen Michael Schumacher daar reed. Maar we hebben hem, we hebben hem gekozen vanwege zijn talent... en zijn me menselijke en professionele kwaliteiten... die hem ondanks zijn jonge leeftijd nu al onderscheiden. Schumacher junior pakte afgelopen jaar de titel... in de Formu Europese Formule 3-serie. Hij verdiende daardoor ook genoeg punten... om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Het rijbewijs tussen aanleidingstekens dat nodig is om in de Formule 1 uit te kunnen komen. De tiener gaat nu naar de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse. Ik ben dolblij met dat, met mijn, dat mijn toekomst rood zal zijn... als onderdeel van de Ferrari-familie, aldus al Mick Schumacher. Ik zal alles doen wat mogelijk is om mijn droom te verwezenlijken. Rijden in de Formule 1 is het mooiste. Ferrari heeft al sinds mijn geboorte een belangrijke plek in mijn hart en in die van mijn familie. Op persoonlijk vlak ben ik dus ook heel blij met deze kans. Ook de 19-jarige Fransman Gianello... Gianna... Alesi, zoon van Formule, Formule 1-coureur Jean Alesi, is ook opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari. Hij gaat eveneens in de Formule 2 rijden. Wordt vervolgd. Zo, dus er is uh, toch wel het een en ander te melden op het uh, gebied van de Formule 1 op dit moment. Elke zaterdag gooien ze zo rond kwart over vier. En op de maandag zo rond kwart over uh, vier. Ja, en hier is Primary van CCR. Welkom Sarah Proud Mary van CCR kwam in een heel goed jaar uit, Aubajan. Uh, 1969. Dat is alweer een hele tijd geleden, hè? volgens mij 50 jaar. Dus uh, ja, dan weet je hoe laat het is. En ik kan me dat nog herinneren. Ja. <laughs> ben je al zo uit, ja, waar? Ik kan... Ja, dankjewel. dankjewel. Nou, kijk maar even. Zfm-live.nl Hij heeft nog geen grijs haartje. Echt knap, hoor. Echt knap. En hier is uh, Prins en Let's Go Crazy. The Afterworld A world, world of never-ending happiness You can you always can see always. The, sun. the sun Day, Day Or night. night So when you so when call you up call that up shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, Hills You know the, you one. Know the one Doctor, Think will be alright Ik had van de week zo'n rare droom, uh, Albert Jan. Oh -oh. Ik droomde ineens dat ik uh, gewoon een uh, prof golfer uh, was. <laughs> en dat ik miljoenen op mijn bankrekening had staan. En toen schrok ik in een keer wakker en toen draaide ik bij de lokale radio. <laughs> Als vrijwilligerswerk, hè? Dus, uh, ja, nou ja, ja, ja, ja. Maar je hebt wel uh, golfnieuws voor ons. Jazeker. En uh, Luiten, uh, Joost Luiten hebben we het dan over... die vorige week uh, erg goed begon... heeft daar geen vervolg uh, uh, aan kunnen geven in Dubai. Joost Luiten heeft zijn uitstekende optreden in de Abu Dhabi... geen vervolg kunnen geven. Uh, hij werd daar derde. De Blijswijkse de golfer haalde door een matige tweede ronde gisteren... van 72 slagen de kut niet in de Desert Classic. Hij maakte één slag te veel om in het weekend door te mogen. Op de holes 8 en 9, de laatste twee tijdens zijn rondgang in Dubai... ging het mis. Luiten maakte een dubbel bogey, gevolgd door een bogey... en Luiten neemt de komende week alweer deel aan het toernooi in Bahrein. En dan kijken we even naar de stand na drie dagen tijdens het Dubai Desert Classic... waar dus Joost Luiten niet meer acte de présence geeft. De lijst wordt momenteel na drie dagen aangevoerd door de Amerikaan... de Boyer met min 16. En op een prachtige en verdienstelijke derde plek zien we Ernie Els, een oud-gediende. Ook wel de Big Easy uit Zuid-Afrika genoemd. Die staat op een derde plaats met min 13. Morgenochtend live het volg van dag 4. De beslissende dag op de, de speciale sportkanalen terug te vinden. De Dubai Desert Classic. Volgens mij is daar wel het een en ander te verdienen. Daar is zeker het nodige te verdienen. En, en, was, was de hoofdprijs, weet je dat? Dat weet, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar vorige week had... Uh, sluiten met zijn derde plek iets van 350.000 dollar gewonnen. Hij okay. had nog nooit zoveel prijzen geld gehad. Oké, okay, dus. okay, nou, helemaal goed. Ja, zie je wel, die droom had gewoon uh, werkelijkheid moeten zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat een brug. Marellas, ik wou dat ik jou was. Hier is het Veldhuis en Kemper. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.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 wat En jij was dan En nog steeds En ook zij uh, treden geregeld op bij uh, Caprera in Bloemendaal. We hebben het over uh, Veldhuis en camper. En dit was volgens mij wel hun uh, aller, aller, aller grootste hit. ik wou dat ik jou was, jouw sluiter. <lacht> uh, ja. Dus um, half vijf, dier van de week. Het motto. Deze week vriendelijke knuffelbeer zoekt Maatje. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Beer en ik ben een Amerikaanse steffertman van vier jaar. Helaas was het voor mij te lastig om de aandacht te delen met de baby Filou. En daarom zoek ik nu een thuis waar ik alle aandacht voor me alleen heb. Naar mensen ben ik vriendelijk en ben graag bij mijn nieuwe baas in de buurt. Kinderen zijn heel spannend. Ik loop bij ze weg en daarom zoek ik een huis zonder kinderen. Met andere dieren kan ik niet overweg... maar voor een mooie dame wil ik best een uitzondering maken. Ik heb geleerd om netjes aan de riem te lopen met een melkkorf. Dit is voor mij helemaal niet stom... want ik weet uh, dat als de melkkorf omgaat, ik ga wandelen. Voor een balspel mag je me altijd wakker maken. Ik breng de bal ook netjes terug en laat hem ook weer los. Ik zoek een baas waar ik niet te veel alleen moet zijn... omdat ik erg gek, uh, omdat ik erg gek ben op mensen en knuffelen. Ik ben een bench gewend, maar kan, als ik eenmaal aan mijn nieuwe huis gewend ben... kan ik ook prima even los alleen zijn. Voor mijn baas waak ik goed en als er mensen zomaar binnenkomen dan sla ik wel aan. Ge graag zou ik mij samen met mijn nieuwe baas aanmelden voor een cursus, want leer graag wat bij. Wie heeft er een warme mand voor mij? En dat heeft al dus Beer. En waar verblijft Beer? Beer verblijft momenteel in het dierenthuis Kermland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Beer verdient een thuis. Zo is er maar net een huisje voor Beer, dat zou mooi zijn. Dus schrijf naar het Kennenme Dieren Asiel aan de Kees op straat nummer 5. In Zandvoort, Nieuw-Noord, daar vind je dit uh, asiel. En hier zijn uh, Kiki Die, tezamen met uh, Elton John. We hebben het vandaag al een aantal keren vermeld bij dit programma. Ja, de beste reclame van 2018 is de reclame van het schielegoontje Vregel. En uh, de reclame is volledig uh, opgenomen in Zalvoort. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Ja, weet je wie geen gouden lookie zou gaan uh, winnen, volgens mij? Albert hey, John? Zeg het eens. Ken je hem? René Vroger. Ach, oh. Met die bril. Dat was de lode. De, die, was, die had toch ja, een lood, ja, de lode zoiets, lookie? Ja, zoiets En ja. die nieuwe reclame... De reclame is ook weer zo erg. Ja, en ben je ja. geslaagd? heel voel me bril ja, <laughs> ja. Maar die reclame die is dus van René Vroger. Ja. Moet ik meteen raar... weer aan denken als ik René Vroger ga. Wat wil hij zeggen? Nou nee, laat maar. Laat maar. Oké, okay. komt-ie aan. We sta je dan. Verloren eenzaam een gebroken man. We sta je dan. En ook geen piek meer in je zak. Jij met die grote mond, jij zwaaide altijd met je vinger rond. Ja, daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had. Maar nu lig jij al maanden Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespeeld. Want als je op een dag geen cent meer hebt. Was wie echte vrienden zijn, maar nou het zijn er toch niet veel Naar nou, dan sta je dan, geen eigen thuis, waar je nog komen kan Nou daar sta je dan, worden jouw wonden ooit geheeld. Ach je zoveelste vlens, je zuigt je lamp, is dat je levenslens. Nou daar sta je dan, geen mens die dit ooit met je deed. Zeg jij al maanden in de goot? waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staat. jij bent uitgesperd. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven. Weet je pas wie echte vrienden zijn, nou dat zijn er toch niet veel. Ja, daar ga je dan, hè, René Vroger. Hou je geen vriend over met zo'n commercial? Nee, nee, nee, nee. Waar zijn al je vrienden? Blijf een leuke plaats. Deze single van René Vroger. Nou, we gaan uh, voordat we straks naar het gedicht toe gaan, nog even tennissen. Ja, want er staat een. Dan hebben we het over Australische Open. Morgen een historische wedstrijd. En wel de finale van de heren. enkelspel tussen Djokovic tegen Nadal. Dat is een finale om van te watertanden. Ze zijn met afstand de twee beste tennissers deze editie van het Australische Open en dus is het niet meer dan terecht dat de finale van morgen een strijd wordt tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. De verwachting is dat de finale van morgen een fysieke strijd zal worden en ook een duel waarin ongelooflijk veel op het spel staat. Beide tennissers kunnen namelijk historisch schrijven. Nadal kan de eerste speler worden in het proftijdperk die alle Grand Slam toernooien minimaal twee keer heeft gewonnen. Bovendien kan hij zijn achttiende major veroveren. Dat zouden er nog maar twee minder zijn dan de 20 van Roger Federer. Djokovic kan de eerste man worden die een zevende Australian Open titel kan veroveren. Hij zou zijn vijftiende grote titel in totaal betekenen. Spanning gegarandeerd is morgen tijdens de finale van het Australian Open... tussen Norvak Djokovic en Rafael Nadal. Nou, dat wordt zeker morgen een hele spannende tenniswedstrijd. We gaan zo dadelijk een straatje om. Drop, top, push, my up and down my chain. Cardi, B, straight, stunning, can't tell me. Let them boss up and I change the game. My, big guy, all them girls my big fat ass got all them boys from dollar and be rubber bands. De beste man Bruno Mars weet wel wat hit hitscore is. De ene na de andere het uh, bracht hij uit. En die werden ook daadwerkelijk inderdaad uh, groot is. Ik dus deze single samen met Cardi B. Je Fines. Bijna kwart voor vijf. We gaan hem doen bij CFM Zandvoort. Het gedicht van de dag. Vandaag gaan we een straatje om. S'avonds laat in Zandvoort. Kleine, smalle straten. Zo goed als verlaten Weer is er weer bijna een dag voorbij Buren aan de overkant sluiten de gordijnen De lantaarns schijnen En Freckel kwispelt blij Een straatje om Zoals gewoonlijk elke avond Een straatje om Voor ik de kroeg in ga Samen met Freckel een straatje om. Het ene laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af. Terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok elf keer heeft geslagen. Gaan zijn ogen vragen. Frekel kijkt me vol verwachting aan. Ook al ben ik lui en moe. Ook al is er regen. Zijn er gladde wegen. Maar hoe dan ook. Frenkel en ik, wij gaan Een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond Even, even een straatje om Een straatje om Het ene laatste uurtje van vanavond En ik vraag me telkens af Wie laat wie nu uit? Daarna is het tijd voor het laatste uurtje Op naar mijn stamkroegje in mijn gezellige buurtje Geef me nog een biertje ...voor je me de kroeg uitsmijdt. Ik wou nog even langskomen om afscheid te nemen. Ook al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik nergens anders. Je bent me nu maar even voor even kwijt. Ik weet al wat de klanten zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd. Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon. Maar ook zo gek. Ik zal het missen. Al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee naar morgen voordat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou in het krijt? Hier heb je mijn laatste tientje. Je ziet het. Het is mijn hoogste tijd. Ik zou nog graag wat blijven hangen, maar het is gewoon de hoogste tijd. Op naar frekkel, op naar huis. Lekker slapen, lekker thuis. Wat een geweldig uh, avontuur, Albertjan. Ja, een straatje om samen met Fregol. Ja, dat is elke avond wel veel vaste prik. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja. Nou, mooi gedicht van de dag. Volgende week hebben we er weer eentje, zo rond kwart voor vijf. En maandagmiddag gooi je hem ook opnieuw, zo rond kwart voor vijf. En dan de herhaling van dit programma: Zandvoort op zaterdag. We gaan nog een paar platen draaien en we hebben er nog uh, zin in, dus we hebben nog een paar mooie platen voor je te goed. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio, CfM Sanford. Pak maar mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen.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 En na het gedicht van de dag draaiden we Nick en Simon. En pak maar mijn hand." Ja, het was echt een mooi gedicht van de dag. Nog en... even speciaal voor Freckon natuurlijk. Ja. Hè. Het hondje die de grote prijs heeft gewonnen. De gouden lookie van 2018. En wij als Sanford zijn er natuurlijk enorm trots op. Wil je dat filmpje nou nog een keer zien? Ik heb hem geplaatst op onze Facebook-site ZFM Sanford. En ook op onze app kan je hem gewoon terugkijken. De hele film. De exclusieve lange uitvoering van uh, inderdaad uh, de, de reclame voor uh, de Audi loterij Een terechte winnaar, zou je zeggen. Zo, zo is het zeker. Nou, we gaan nog een paar platen draaien tot aan Entertainment View. En een van die paar platen is deze. Hier zijn de monkeys, a Daydream Believer. Oh, I could hide the wings of the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 al een beetje donker begint te worden in Sanford en dan lekker meezingen met deze gauwe oude van uh, The Monkeys en Daydream Believer. Nou, we gaan nog uh, één plaatje draaien en dan gaan we even met Fred praten, want we zijn natuurlijk benieuwd wat hij gaat doen uh, zo dadelijk in Entertainment Fuel na vijf uur.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 One can have a broken heart living in misery Two can really ease the pain like a perfect remedy Ook weer zo gauw, zo vlak voor het einde van dit programma. Marvin Gay en Kim Westen, En it takes two. Ja, hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Fred, hij is er weer. Hallo, hallo, goedemiddag. Hoe is je weekje geweest? Ja, druk. Druk, druk weekje? Ja, een druk, hele drukke week. En uh, ja, ondanks het weer ook. Uh, ja, dat was ook niet echt best. Nee, hè? nee, nee, nee. nee. Niet, uh, van uh, we gaan even buiten spelen. Dat nee, nee, ik heb uh, meerdere mensen zien vallen en ongelukken gezien. En, uh, dus uh, nee, het was niet uh, veel soeps. Nee, is niet leuk. Maar wat wel leuk is zo dadelijk entertainment voor jou? Met een, uh, ja, een hoop, uh, hoop lekkere muziek weer. En, uh, ja, we gaan bellen met Erik Jaspers, uh, Bernardine Waterloo en Peter Beens over een uh, ja, laatst uitgebrachte single. Hey, leuk! Ja. Ja, zijn dat drie singles of is dat één single? Nee, dat zijn drie singles. Ja, opnieuw. Ja. Even, even een vraag. <lacht> nee, ik denk, we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik, <lacht> <lacht> ik ras er even doorheen. We, we <lacht> rammen er even doorheen. <lacht> en pakken, ja, ja. pakken de titels, zoals jij, ik ook en ik mis je. Uh, even kijken hoor. Uh, als ik droom. <lacht> ja. Uh, <lacht> ja, ja, ja. Over, uh, uh, ver, nee, vergeten te leven. Oh. Huh. Nou, Peter Benzie, het. Uh, waarom heb je nooit gezegd? Ja, dat ja, is ja, ja, ja, een zin ja. week. Hij ja. ja, told je zo. So. Ja, so. ja, so. <laughs> dat was het. Weer drie En hij hoop uh, leuke muziek natuurlijk. Nou, heel veel plezier zo dus dadelijk. Dankjewel. En wij zijn de volgende week weer. Albert Jan, ja, Jan Vos. Wij zijn de volgende week weer tussen 2 en 5. Vanavond de, de, we hadden we geen voetbal, alles is afgelast. Maar vanavond PSV FC Groningen. Oeh, spannende wedstrijd. En morgen natuurlijk de, klassieke, de klassieker klassieke Noord Ajax. De sporten, de komen weer ruim aan hun trekken morgen. Wij zeggen tot volgende avond. En vanavond. Week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei. When you're on da, give a whistle.